Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Noordzee is een Noors cruiseschip in de problemen geraakt door de harde wind. Door een hoge golf sneuvelde een raam van de brug... waardoor het water de stuurhut instroomde. Dat leidde tot een stroomstoring. Inmiddels is de besturing handmatig overgenomen, maar de navigatie werkt nog steeds niet. Het cruiseschip, de MS Mout, is met 400 passagiers onderweg van Noorwegen naar Engeland. De passagiers en bemanning zouden allemaal in orde zijn. Vanwege de storm en de hoge waterstand is de Maaslandkering bij Hoek van Holland dicht. Het was voor het eerst sinds de bouw in 1997 dat de waterkering automatisch sloot. Naar verwachting is de Maaslandkering om 6 uur weer open voor de scheepvaart. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben duizenden leraren gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die bepaalt dat ze meer uren moeten werken voor hetzelfde salaris. Ze staken al, ze staken al negen weken. Miljoenen Marokkaanse kinderen zitten sinds oktober al thuis tot de wanhoop van hun ouders. De demonstrerende leraren bieden daarvoor hun excuses aan, maar zeggen dat de wet van tafel moet omdat die hun waardigheid aantast. Ook zeggen ze op te komen voor het belang van goed onderwijs. De schutter die de afgelopen dag een bloedbad aanrichtte op een universiteit in Praag... was geen bekende van de politie. Kort voor zijn daad had de politie wel gehoord dat hij zelfmoord wilde plegen... maar niet wat hij verder van plan was. De 24-jarige man, een oud student, had een wapenvergunning. Hij schoot op de Karelse Universiteit in Praag 14 mensen dood. Hij zou daarvoor zijn vader hebben vermoord... en wordt ook in verband gebracht met het doodschieten van een man... en diens twee maanden oude baby vorige week... Voor zover bekend had de Schutter geen terroristisch motief. Het weer. Eerst nog kans op zware windstoten. Vooral in het Waddengebied. Vannacht zwakt de wind wat af. Maar het blijft onstuimig met regionaal buien. In de ochtend hier en daar wat zon. Maar ook buien. En later op steeds meer plekken regen. Het waait nog steeds flink. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Z.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 ZING no no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 La la la la, Tu que eres mami. Se le viran los ojos, la miro y se relambe y pinta labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dimme te recoro, algo de stad. We inevitable, naar de stad. We gaan Vamos de stad. We gaan naar ni stad. We gaan naar de de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de stad. We se naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar me encanta cuando pone Mala, me rellena los peines te bala Y hasta de la corte en la sala Con enfocado en Yo, tú, Carmelo, y tú, mí Cuando yo bajo paro, Siempre me pide Yo nunca paro, paro Y a ella le gusta el La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago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 Thank hey. you. The Christmas Polka. Here's sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl, while dancing the Christmas polka.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 Doei! To me. Got the rhythm in the rhyme, I'm right on time, I'm gonna blow your mind